Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump zegt dat er wordt gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tot nu toe is de race tussen Joe Biden en president Trump behoorlijk nek aan nek. Van sommige staten is nog geen uitslag binnen. Trump zegt dat hij daarvoor staat en dus zo goed als zeker heeft gewonnen. Hij vindt dan ook dat het tellen van de laatste stemmen moet stoppen. En als het moet, stapt hij ervoor naar de rechter. Dit is een grote fraude in onze nation. We willen alle voting stoppen. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's It's a very sad... A very sad moment. Niet iedereen vindt het oké okay dat Trump zegt dat er gefraudeerd is en dat hij heeft gewonnen. Ook uit eigen hoek is er kritiek, zegt correspondent Marieke de Vries. Ben Shapiro, een zeer bekende conservatieve opinieleider, die noemt het zeer onverantwoord dat Trump de overwinning claimt. En uh, voormalig republikein senator van Pennsylvania, een van die belangrijke swing states Rick Santorum, die uh, probeert Trump te verdedigen. En dat doet hij door te zeggen dat het al laat was en dat Trump een een oude man is die het waarschijnlijk niet zo bedoelde. Hij hoopt dat de president het morgen terug zal nemen. En de Amerikanen konden vannacht op van alles en nog wat stemmen. Natuurlijk dus op een presidentskandidaat, maar ook op senatoren, allerlei lokale functies... ...en, in het geval van de staat Mississippi, een nieuwe vlag. De oude had nog steeds een symbool van het racistische verleden van de staat erin. En de nieuwe vlag die is gekozen, is rood met blauw en geel... ...en heeft een grote afbeelding van een bloem. Ander nieuws dan. Bij de aardbeving in zee tussen Turkije en Griekenland zijn tot nu toe 116 mensen overleden. Onder het puin wordt nog naar slachtoffers gezocht. Tijdens die beving van vorige week stortten 17 gebouwen in. Meer dan duizend mensen raakten gewond. Bijna 6,5 miljoen mensen keken gisteravond naar de coronapersconferentie. Een stuk meer dan tijdens het persmoment vorige week. Toen waren er 4,5 miljoen.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 Oh, dat was uh, het uh, begin van deze uitzending van woensdagmorgen. Ja, we, we krijgen weer... Ja, dat is, dat is altijd leuk als er dan uh, een gast in de studio is. Nee, hij is er dit keer helemaal live in. Uh, met live en leden is hij er gewoon zelf bij. Uh, de man die normaal gesproken om half twaalf het nieuws over zich doet... Ik ...zit gewoon hier aan tafel. Goedemorgen, Miek. Goedemorgen, ja. Wat <laughs> was dat nou voor oerschreeuw die je ja, net deed? Eh, ik <laughs> Met moet, ik moet op een gegeven moment beginnen. Dus uh, dan staan we hier even wat nummers uitwisselen. <laughs> en weet ik allemaal wat. Dus, uh, maar goed. Uh, Geweldig. Uh, niets uh, is zonder reden, want uh, er zijn uh, verjaardagen vandaag ja. en morgen. En want, morgen. Uh, ja, vandaag is uh, het de beurt aan uh, de goede vriend van uh, Mick Boskamp, René van Kollen. komt ook uit dit dorp. Uh, we gaan zo direct een, een stout uh, onderneming uh, proberen te doen. Kijken of we maar een telefoon kunnen krijgen. Wat hij <laughs> zo leuk vindt. Ook. Nou, nou, ik weet niet of hij dat uh, fijn vindt. Maar goed, we zullen het wel merken. En uh, jij uh, bent morgenjarig. En ja. dat is de reden waarom jij aanschuift. Want uh, jij wil natuurlijk uh, de, de, de aandacht uh, ergens op vestigen... in deze lastige tijd waar het uh, op, zit, op zit. Nou ja, ik wou ik het eigenlijk uh, voornamelijk over mezelf hebben... voor de verandering. Ach jee. Want ik ben je echt te Morgen. Ik denk, nou, dan is nodig ik hem uit. Uh, dan, ja, ja, ja, alles komt... hebt uh, je weet het goed, ah, gehad. Ja. We gaan alle kanten op. De we gaan alle kanten op. De komende twee uur. Uh, de komende twee uur doet hij dus, de, dus mee. Ja, dat, is, ja. dat is wel leuk. En nou ja, goed, we gaan... Gaan kijken of we, of we René ook nog even kunnen storen. Maar goed, dat, dat doen we zo. Uh, ja. Eerst even gewoon weer muziek uit de onderstroom van Nederland. Hier is Lisette Aviva. Mijn pictured face. in frame. She looks like a girl who can't spell her name.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 met de Beatles, uh, dat heb ik uh, zeker. Uh, dat heeft ook uh, te maken met uh, wat uh, mij uh, de afgelopen weekend, want uh, het is natuurlijk uh, november. En november, dat is altijd uh, de periode dat uh, mijn mama uh, het, uh, de aardkloot is, uh, heeft uh, verlaten. Dat is in 2016 gebeurd. Uh, maar goed, die was altijd een vervent aanhanger van de Beatles. Dus dat is dat, is dat twee vliegen in één klap. Want uh, het nummer Winnow 64, dat heeft natuurlijk ook uh, te maken met jou, Mick. Ja, morgen word ik 64. Ja. En, en ik heb altijd dit nummer, het uh, stond op Sgt. Peppers. Verscheen in 1966. Ja. En toen ik het hoorde, voor het eerst, en ik was absoluut een Beatles-fan... toen dacht ik van jeetje... Hij zingt over, uh, over uh, het moment dat hij 64 wordt. Nou, ja. dat, dat, dat is zo ver weg. Ligt er ook alweer 13 jaar achter hem hè, van Paul McCartney. Ja, want... daarom. En uh, um, Wat het mooie is, dit nummer dat, uh, ja, dat uh, heeft een speciale betekenis. Hmm? Want zijn vader werd 64. Yeah. En toen heeft hij besloten om een nummer dat al veel langer geschreven is. Eigenlijk was het zijn eerste liedje dat hij ooit schreef. Toen hij uh -huh. 16 was. Yeah. Uh, heeft hij besloten om uh, op charge peppers te zetten. En ze heeft een George Martin gevraagd of zijn stem versneld kon worden. Mm. Want dan klonk, klonk hij jonger. Ja, ja, ja. ja. Dus ja. Je, je hoort ook dat het een beetje een hoger stemmetje is ja, ja. van Paul. Ja. En ja, toen hij zelf 64 werd, toen, uh, toen is hij een feestje gegeven mm. door zijn uh, kinderen. Maar op datzelfde ogenblik had hij net de relatie uitgemaakt met zijn tweede vrouw. Mm. Dus dat was allemaal, dat, dat, dat feestje dat viel een beetje in het duigen moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Goed. Uh, het, het, er zitten wel een, een hele aparte verhalen aan in dat opzicht. Ja, maar, uh, heb je, want je zei je op een gegeven moment ook van... nou, dan is het wel een mooie gelegenheid van... Uh, nou, dan kunnen we de Beatles met mooie Number 64 uh, draaien. Dat zei een paar ja, weken geleden. Ja, in, uh, het, het, nou, ik, ik vind dat wel een uh, mijlpaal. Ja. En zeker gezien het feit dat ik een Beatle fan was. Ja. En toen, als, als jongetje van een jaar of uh, tien... Mm. dacht van jeetje, 64. Wat, wat is dat nog ver weg? En mm. eigenlijk, ja, dan mm -hmm. kijk je terug en dan denk je van... Zo snel ging het allemaal. Ja, nou ja, dat heb ik dus in feite eigenlijk ook met mijn, met mijn verhaal. Als ik ook kijk hoe lang ik hier al rondloop... 25 jaar loop ik al rond bij deze omroep. Dus dan denk ik ook van, schiet op. Maar ik kan me ook herinneren dat ik hier als een recalcitrant baasje... ook nog wel eens tegen bepaalde dingen heb aanlopen schoppen. Niet alleen hier hoor, ook in andere organisaties. Maar dat heeft ja, me nooit ver verder gebracht. Ook bij Rob Sloot te maken bijvoorbeeld. Uh, ja, maar dat was uh, een hele korte periode dat ik daar ja. gezeten heb. Ik denk uh, dat dat alles bij elkaar is. Het anderhalf jaar ongeveer geweest dat ik ja. echt intensief ben uh, geweest. En daarna kwam ik af en aan nog wel eens een keer aanwaaien. En ja. op een gegeven moment was dat wel mooi geweest. Ik wilde wel een beetje centjes verdienen. Dus dat uh, was uh, het uh, verhaal op een gegeven moment: van jongens, ik ga maar een krantenwijk doen. Doe ja. nu weer trouwens hoor, maar goed. Ja, dus dat, een krant, Als je een uh, fietser buiten ziet staan met een paar uh, tassen, dan weet je ook ongeveer uh, wat, wat, het, wat de situatie nu is. Dus, nou, gooi. kunnen we niet die, die, die kranten in die auto laden van me. Dat is dus gewoon net als in Amerika naar buiten. Ah, ja, ja, ja. Oh, we hebben het over Amerika. <laughs> <laughs> zullen we, zullen we, het, uh, we zullen het zo nee, ja, zo we we dadelijk wel hebben. We hebben het straks over Amerika. Ja, we hebben het. Dat is een mooi bruggetje naar het uh, volgende onderwerp. Want jij uh, interesseert je natuurlijk ontzettend veel voor ja. het uh, nieuws. Dus dat gaan we zo even doen. Maar eerst gaan we weer even naar uh, muziek. Uh, en die muziek die komt van Eyes of Ruby. En die, uh, ja, dat is een, uh, een, een damesband. Twee dames. En ze hebben een Italiaanse zong uh, gemaakt. En dat is uh, dit nummer. En dat heet. Uh, uh, Maria. Marea. Voluit Melle Bordaar. Uh, niet te verwarren met die Bordaar die je ook hier ergens in de zandvoort want in af en toe nog wel eens in het verleden uh, rondleiding heeft gedaan hier in de Duin. Uh, daar is het volgens mij geen familie van. Uh, maar wel uh, heeft hij hele leuke songs uitgebracht. En dit is er één. Dit is de laatste. All for you. Daarvoor hoorden we uh, Eyes of Ruby met Marea. Dat zijn alle twee uh, Nederlandse uh, fabrikaten. En uh, van de onderstroom. En dan ben ik er eentje die dan zegt... dat moet geven. gehoord worden en gedraaid worden. Want anders uh, kunnen we niet een nieuwe Beatles uitvinden. Of wat dan ook. Hè? Want uh, zo werkt het uh, vaak. Ja, het is hartstikke goed wat je doet. Maar. Ja, daarom. Dus, uh, en dan uh, kan uh, iedereen wel zeggen: Ja, maar dat is toch onbekend. En de mensen schakelen uit. Nee, je moet het ook uh, proberen te verkopen. Dus, uh, maar goed, dat is uh, een uh, ander verhaal. Uh, we hadden het ook even zijdelingsmik net over Amerika. Want uh, ja. uh, daar hadden we het al even over. Maar goed, uh, de actuele stand is ja. natuurlijk. Uh, we hebben uh, presidentsverkiezingen. Volg je dat ook? Nou, uh, sterker nog, ik werd vannacht wakker. Omdat, uh, ja, je, je wordt 64. <laughs> en dan. Dan is je blaas niet helemaal, uh, <lacht> he, helemaal zoals je moet zijn. Dus ik moest even een plasje plegen midden in de nacht. En toen dacht ik opeens van. Hele stomme gedachten, want toen was ik te schaak. Want uh -huh. ik dacht: want, wacht even, ga ik op, even op mijn mobieltje kijken. Om even te checken hoe, het, hoe de stand in Amerika is. Mm. Nou, toen ben ik wakker gebleven. Want dan ga ik alles lezen. CNN, noem maar op, he, ja. de, de, de mikmak. Ja. Ik snap eigenlijk, dat hele stemmen in Amerika, dat vind ik ook echt iets van, ja... Ik, ik snap er geen, geen jood nou, aan. Nou ja, werk. het is heel simpel. Leg het eens uit aan ik ja. ga het ja, gewoon heel simpel maar uitleggen. Maar kort, hè? Heel kort. ik ben ja. je gast. Nou, elke, elke, uh, er zijn vijftig staten. En al die staten hebben kiesmannen. Nou, uh, de ene heeft meer kiesmannen te vergeven als een ander. Bijvoorbeeld, als je de staat wint, dan, uh, dan win je er eigenlijk niet zoveel mee. Ik geloof iets van drie of uh, zes kiesmannen. Maar heb je Florida of California... dan heb je er ineens twintig tot dertig. Uh, dus dat, ja. dat scheelt nogal. Uh, nou ja... Uh, ik kijk dan op een gegeven moment uh, naar de, de, de uitslagen. Dan zie ik dat Californië is naar Biden gegaan. Maar Florida is weer naar Trump gegaan. Nou, ja. dat, dat zijn belangrijke staten. Uh, het is zo dat als je op een gegeven moment de popular vote, hè, dus de, de meeste stemmen, dat zegt nog helemaal niks. Nee. Hillary Clinton had vier jaar geleden meer dan Trump ja. aan het, het totale aantal stemmen. Maar toch is het dus niet de Verenigde uh, president van de Verenigde Staten. Dat heeft hier dus met die kiesmannen te maken. Okay. Want uh, het gaat erom. Dat je meer dan 270 kiesmannen hebt. Ik geloof dat je iets van 530, uh, 540 zijn er ongeveer te verdelen. 538. Ja, nou, dat bedoel ik. En als je dus uh, 270, meer dan, ja, als je 270 kiesmannen... dan ben, uh, ben je de president van de Verenigde Staten. Dat houdt dus in dat je dus toch met uh, minder stemmen... maar wel met meer kiesmannen de, de, de, de, de verkiezingen kunt winnen. Nou, mm. dat, dat is toch. Uh, George Bush Jr. Die heeft dat ooit uh, gedaan in 2000. Want uh, Gore had meer stemmen dan George Bush Jr. Maar mm -hmm. toch wist, uh, wist Bush meer kiesmannen te, te vergaren. Mm -hmm. En dat is Trump dus ook gelukt vier jaar geleden. En dat doet hij dus nu weer. Met andere woorden, hij is wel degene die uh, met het minste aantal stemmen... tot twee keer toe gewoon de president uh, van de Verenigde Staten is geworden. Maar wacht even, dat... is, is, hij, is hij al uh, president? Nou ja, dat gaat uh, wel die kant op. Uh, is dat zo? Ja, dat gaat wel die kant op. Want ik, uh, ik heb een beetje... Uh, Florida is uh, naar Trump uh, gegaan en dat, dat, dat, dat, dat zegt al uh, heel veel. Het, uh, ja, ik, ik denk dat... Uh, dat uh, ik, ik, ga, ik ga ervan uit dat Trump het uh, gaat redden. Dus dat, uh, dat is maar, één. maar wacht even, die stand is toch uh, in het voordeel ook qua kiesmannen, voor Biden op het ogenblik? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, want ik heb... Ik, maar, maar dat was van een uur geleden wat ik ongeveer heb bekeken eigenlijk op, ja. op allerlei nieuwskanalen. En, en daar zag ik dat die de cruciale staat, en dan heb ik het over Trump, ja. dat die die aan het winnen is. Dus dat... En daar gaat het om. Als je die, uh, dat zijn die staten in het midwesten. Dus uh, Wisconsin en Michigan. Dat zijn de staten waar het om draait. Daar, ja. uh, daar moet Die kiesmannen uh, die, uh, die uh, en Florida is ook een hele belangrijke. Nou verdenk ik er maar van dat hij een aantal mensen... want uh, zijn vrouw heeft uh, in Florida gestemd. Toen zat ik vanmorgen te bedenken, volgens mij heeft hij dan een aantal hoop bekende vrienden en weet ik allemaal wat naar Florida gestuurd. Om maar zoveel mogelijk uh, dat er daar uh, stemmen op hem worden uitgebracht. Zodat hij dan op een gegeven moment, ja dat is natuurlijk de slimmerheid uh, van Trump maar, natuurlijk. Maar, maar, maar wat zijn dat voor mensen? Dat is een aanname. Ik maar wat zijn, ja dat snap ik, maar wat voor mensen zijn dat dan, die kiesmannen? Die kiesmannen... Die, dat mannen zijn. Uh, ja, dat is, dat is het hem juist. Die, be, die, die gaan dan dus... Uh, dat is een college. Zo hebben ze dat, uh, uh, dat kiesstelsel ingericht. Okay. Het is een beetje hetzelfde verhaal als in Engeland. Uh, daar uh, hebben ze districtenstelsel. Daar lijkt het dus eigenlijk op. Je hebt 650 districten in Engeland. En uh, dat betekent dat de winnaar eigenlijk alles pakt. Uh, ja. Dus als daar een... Uh, een Kandidaat is uh, bijvoorbeeld van de conservatieven. die een graafschapje weet te winnen. Uh, hoeft hij dus niet bij wijze van spreken. de meeste stemmen over het hele land uh, te hebben. Wat, wat dat gaat. Dus ook daar kan, uh, kan op een gegeven moment. met de meerderheid van, uh, van, van, van, van afgevaardigden uit, uit die districten. kunnen ze gewoon ook verkiezingen weten te winnen. Dat is in Engeland bijna hetzelfde. als uh, wat er in, uh, in Amerika gebeurt. Ja. Zover maar, raak ik mijn kennis. Maar, maar, maar kijk, weet je, weet je wat ik nou zo uh, tragisch vind? Mm is dat de democraten uh, uh, het maar niet voor elkaar krijgen... om een, uh, om een sterke kandidaat naar voren te schuiven. Nee, dat want is, uh, in alle eerlijkheid, ik ja. vind Biden helemaal... Ja, lijkt me een heel aardige man, <lacht> ja. hoewel je ook, uh, ik zie op foto's... Ik vind het een, uh, een mooie, mooie oud oom eigenlijk. die ik, nou, Ja, over ja de maar bij de... oud oom met een randje. Want ik zie hem op foto's met, met jonge meisjes. En die, dat is iets te klef mee, vind ik eigenlijk. Dus zo, zo aardig vind ik hem ook weer niet. Maar goed, dat is, een <lacht> dat is gewoon het gevoel dat ik heb. Ja. Maar ik, ik vind, weet je, kijk, het is zo erg dat ik, dat ik denk en dat ik hoop. Ik, ik, hoop, ik hoop niet dat hij, dat hij vroegtijdig komt te overlijden, Biden. Oh. Natuurlijk hoop ik dat niet. Maar dat het wel even door mijn hoofd schoot. Dat, dat als Biden door, door ouderdom of zijn hart begeeft, of wat dan ook, er, er straks niet meer is. Ja, dan hebben we wel een hele leuke uh, uh, zwarte... Dame als president. Ja, ja en van dat is de nachtmerrie van heel veel Amerikanen, denk ik. Is dat zo? Nou, dat heb ik. Het dat, dat, dat is een conservatief land, lijkt mij. Als ik het ja. uh, zo allemaal lees. Ja. Dan. Uh, we weet, dan ik dat, ik ja, dat weet ik het niet? Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Het ja. lijkt mij helemaal fantastisch. Als we het toch over inclusiviteit hebben en. en, ja, en, en, maar, en maar daar en, staat. Uh, ja, dus Amerika staat er natuurlijk niet voor ja, Zeker avond. Trump niet, als ik het nee. zo uh, tussen de regels door uh, belees. Dus dan, uh, dan heb ik zoiets van, van, ja, weet je. Uh, en uh, er is onderzoek naar gedaan, hè, van, ja. van het aantal uitspraken wat hij gedaan heeft. En er zijn uh, behoorlijk wat leugens aantoonbaar voor uh, ja, de... Uh, hij hoeft schij uit. Ja. Ik bedoel, hij, hij, hij, hij, ik bedoel, alles wat uit zijn mond komt is niet waar. Ik vind hem eigenlijk een soort Richard Nixon in het uh, kwadraat. hoor, Want het, uh, dat uh, Nixon was uh, tricky dikkie uh, Mag ik er één dingetje zeggen? Want ik weet ja. dat het ook een muziekprogramma is natuurlijk. Ja. Maar we moeten even iets kwijt. Wat ja. ik niet begrijp, Jaap. En uh -huh. dan kom ik misschien weer eventjes op uh, de complottheorieën. Uh, dat is ook niet gevaarlijk. Altijd, dat, dat is heel gevaarlijk. <laughs> ja. Maar dat, er is dus nu ook een, een, een, een, een, een senator een dame, die is gewoon lid van QAnon. Hè? Ja. En dat is. Is, dat is natuurlijk... Maar luister, wat ik niet begrijp. Trump is rechts, dat hm. mogen we wel zeggen. Ja. En, en behoorlijk rechts. Ja. En dat al die, um, zeg maar, die spirituele mensen... die, die de wereld willen veranderen... en, en het uh, uh, uh, uh, zo goed mogelijk hebben met de mensheid... helemaal fan zijn van Trump... en hem een soort van, ja, moet ik zeggen... Uh, it, de, de, de, de Messias zien. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, dat is dat, dat verbaast je, mij ook. Als je zo liegt en zo bedriegt. Ja. En, en, en, en, en mensen te maken opzet en, en een bully bent, ja. dan, ga je toch, dan ga je die man toch niet omarmen en denken van dat is de, de grote redder ja. die dat, de wereld gaat redden. Ja, dat, daar kan mijn verstand eigenlijk dus ook niet bij. Uh, de, ik, ik heb een beetje het idee dat de, de, de mensen in, in dat opzicht. Uh, ja, maar goed, de kiezer spreekt. En, ik ga niet uh, het oordeel over de kiezer uit uh, spreken. Die daar, uh, die daar, want die mensen hebben dat uh, met hun volle verstand uh, gedaan. En zo krijgen wij hier ook uh, verkiezingen in 2021. Ja, dat, dat, dat, dat soort dingen kunnen gebeuren. Dus. Ja. Maar goed, we gaan eerst weer eens even... Maar ja, maar, we weet, ja. weet je, moeten je maar niet aan Amerika denken, want het is ver weg. Hm. Uh, Nederland, hier, hier krijgen we misschien regionaal een avondklok. Dus hier gaat alles goed. Ja, nou, en uh, oh, die, die, die avondklok. Uh, sorry, ik weet niet of dat er ooit nog uh, van gaat komen. Nou, uh, oh, het staat volop in de keld. Ja. ja, nou ja, goed, we merken het wel. Maar goed, uh, we gaan eerst weer eens een stukje muziek draaien. Miley Cyrus, en haar laatste: Midnight Sky. Ja. Sometimes was Miley Cyrus uh, nog even over de presidentsverkiezingen Mick, want uh, ik uh, zit even op uh, de landelijke nieuws, uh, site van uh, de NOS te kijken. Uh, maar dan moet ik jou gelijk geven. Biden staat voor met 238 kiesmannen op dit moment. Mm -hmm. En dat is ook de reden waarom Trump nu zegt van het moet klaar zijn met die... Maar ja, als hij dat nu zegt... Ja, dan, ik, dan, uh, dan, dan, dan heeft hij dus eigenlijk al... Uh, laat hij een beetje bien of meer zien... Dat hij een slecht verliezer is. Als het, uh, als het zover komt. Maar, maar dat, ook dat wisten we. Het is, ja. is geen verrassing, toch? Denk, nee, het, het was nee. pas verrassend geweest. als Trump had gezegd van... Zijn hand had uitgestoken. Of zijn elleboog in dit geval. Ja. En gezegd... Tik, tik even aan, beiden. Gefeliciteerd, ja. jongen, ja, dat, is, dat je gewonnen hebt. Uh, dat is nog niet gebeurd. Uh, we gaan eerst even naar, uh, naar even wat andere zaken. Want uh, dat doen we dichter bij huis. Uh, namelijk de omgevingsvisie. Want die wordt op dit moment, uh, geloof ik, behandeld. En uh, Jeroen Troudes van uh, de gemeente Haarlem. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, ik, ik geef toe dat het een beetje wat chaotisch en snel uh, op het mengpaneel uh, moest komen. Nou, ja, dan even voor de mensen thuis. Prima, toch? Ja, ja, goed, maar ik, ik heb hier een uitzending. Uh, de ja. omgevingsvisie, uh, want uh, dat, is, dat is een belangrijk iets. Dat is een belangrijk iets. Uh, ja, wat zegt, wat zegt die omgevingsvisie? Wat is ja. het precies? Die omgevingsvisie is eigenlijk een, een, een toekomstvisie voor de, ja, je zou kunnen zeggen de, de ruimtelijke ontwikkeling van Zandvoort. Hoe moet Zandvoort zich ontwikkelen de komende zeg, 20 jaar? Hè? Hoe gaan we om met wonen, werken, uh, ruimte voor de opvang van, als het meer gaat regenen, de klimaatadaptatie, de verduurzaming van de energie, vraag, vraag Er ruimte. Kortom, dus allerlei dingen die in Zandvoort moeten gebeuren, in Zandvoort een plekje moeten krijgen. Mm. En we zijn dus aan het nadenken uh, ja, hoe, hoe we dat allemaal in goede banen moeten leiden. Ja, uh, dat, dat is uh, wat het, uh, wat het uh, min of meer uh, inhoudt. Uh, ja. ja uh, maar, loopt die nog? Uh, kunnen mensen nog uh, daar iets op, uh, op, uh, op, op inspreken of, of een reactie ja. op geven? Ja, ja. ja het, uh, het loopt zeker nog. Uh, we hebben onlangs, de eerste fase is afgerond. We hebben een zogenaamde opgave notitie gemaakt. Een verhaal waarin we vertellen wat er op Zandvoort afkomt. Hm. En wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk de volgende stap aan het zetten... We zijn het nadenken over uh, ja, de stip op de horizon. Hè? Wat, welke, welke, welke richtingen zou je aan kunnen denken voor ja, die ontwikkeling die ik net schetste van, uh, van, van, van Zandvoort. Dus wat we heel graag willen is uh, dat we een aantal uh, ontwikkelperspectieven, zoals dat zo mooi heet, uh -huh. kennen. En uh, nou, op basis daarvan uh, inzicht krijgen ja wat zijn eigenlijk de, de, de gewenste... En minder gewenste uh, goede kanten uh, voor de ontwikkeling van, uh, van, van Zandvoort. En dan gaan we volgende week gaan we daarover praten. Ja. Uh, op uh, dinsdagavond 10 november. van half acht. En dat doen we dan digitaal. Uh, omdat dat niet anders kan, natuurlijk in deze coronatijd. Ja. En uh, ja, willen we heel graag met iedereen in Zandvoort uh, die daarover mee wil praten, uh, willen we daar graag over, uh, over in gesprek. Ja, uh, kan dat? Kan ik dus gewoon als burger uh, digitaal. Want ik heb nog een uh, aftansde uh, notebook, laptop, heb ik thuis liggen. Uh, daar kan ik dan kan ik dan met een Zoom of weet ik van wat, kan ik dan Precies. meedoen? Precies, dat kan. Uh, iedereen die mee wil doen, die kan een mailtje sturen naar uh, omgevingsvisie.zandvoort.nl. Ja. Dan uh, krijgt u van ons uh, vervolgens een, uh, een inlogcode. Mm. Om inderdaad via Zoom mee te doen. En dat kun je gewoon via je internetbrowser dat benaderen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan gaat het eigenlijk helemaal vanzelf. Het enige wat er dus voor nodig is, is dat we een aanmelding hebben. Want anders kunnen we natuurlijk geen uh, inlogcode toesturen. Ja. En uh, die, wanneer, wanneer is de omgevingsvisie uh, nou ja, gereed? Of uh, die procedure loopt dus natuurlijk nog. Hè? Want nu worden er ja. nog even digitale uh, on ja, Precies. ontmoetingen gedaan, uh, bij wijze van spreken. Ja. Maar, maar op een gegeven moment uh, moet, er, moet er ook echt een omgevingsvisie komen. Wanneer is dat uh, in zijn eindfase? Uh, nou, de bedoeling is, is dat de omgevingsvisie uh, volgend jaar maart uh, wordt opgeleverd. Ja. En dan, uh, nou ja, dan krijg je het vaststellingstraject. Uh, dan uh, gaat het college zich erover buigen. En volgens de gemeenteraad Dan uh, krijg je nog inspraakprocedure. Dus, ik, dus als je dan alles doortelt, dan zou het uh, zo met de zomer van volgend jaar... ...zou het allemaal definitief moeten zijn. Oké. Okay. Uh, duidelijk verhaal. Uh, ja. Nog even voor de, de, de duidelijkheid. Waar moeten de mensen zich melden als ze digitaal mee willen doen? het e-mailadres en een mailtje sturen naar omgevingsvisie.zandvoort.nl Oké, okay, hartelijk uh, dank voor, uh, ja. voor de bijdrage. Um, dan even nog de kolom van Tino Stuy, want anders uh, dan, uh, blijft dat ook nog liggen, dus die gaan we nu doen. De column van Stuy. IJskonijnen. Never judge a book by its cover. Ik ga dus nooit op de eerste indruk af. Ik vond Britjes Maasland bijvoorbeeld een behoorlijk ijskonijn. Maar nadat ik met haar een aantal tv-programma's had gemaakt... moest ik mijn mening bijstellen. Ze heeft namelijk een goed gevoel voor humor. Ze komt misschien iets voor mensen op, maar wel voor straathonden. En ze heeft een groot hart. En ze is onwaarschijnlijk professioneel. Nooit hoefde ik haar te vragen of ze een script wel had gelezen... of een interview had voorbereid. Dat is heel fijn als programmamaker. Wanneer je je werk voor elkaar hebt... hoef je bij mij niet in de tuin gezellig thee te komen drinken. En Bridget is geen ijskonijn. Ze is sweet smart en licht gereserveerd. En dat geldt natuurlijk voor veel BNR's, want iedereen wil altijd iets van je. Een handtekening, geld, een selfie, aandacht, je lichaam, de gebruikelijke schissel. Een andere tv-persoonlijkheid die al jaren wordt verdacht ijsklontjes te plassen is Anita Witsier. Ook bij haar had ik aanvankelijk enige geres gereserveerdheid. Het was haar allerlaatste reisklus voor de jonge omroep Veronica Ghost Letten. Anita was al een beetje klaar om met cameraploegen van hot naar her te reizen. Ze wilde bij haar nieuwe omroep Caro lekker de studio in, op tijd zijn met eten. Maar voorlopig stonden we op het hoogste punt van de Boliviaanse hoofdstad La Paz over de miljoenenstad uit te kijken. Ik zag een brandweerauto beneden, er stond slechts één ladderwagen en een jeep. Toen we aan de gids vroegen waar de andere casernes en brandweerwagens waren, vertelde hij dat dit het hele wagenpark was. He? We zitten hier op 4000 meter hoogte, meneer, dat is niet zoveel zuurstof. Als een huis in de fik staat, kunnen we bij wijze van spreken uitplassen met een paar man. Anita keek elkaar aan. En tien minuten later zaten we bij de goedlagse brandweercommandant aan tafel. Zonder enige voorbereiding maakte er niet een fantastisch item van... tijdens de daaropvolgende oefening met enkele spuitgassen van amper 1,50 meter hoog. Ze waren langer bezig om het aan te steken dan om het uit te maken. Het werd een hilarisch onderwerp. Een dag later stonden we op het punt om de gevaarlijkste weg van de wereld af te dalen. De chauffeur van onze Jeep stak vlak voordat we vertrokken nog even een lama in de fik... om moeder aardig gunstig te stemmen. Hij schoot een beetje uit met alcohol en verbrandde vervolgens zijn oog... Anita keek ons enigszins vertwijfeld aan en terecht. Met slechts één oog kun je geen diepe schatten... en het leek haar toch wel noodzakelijk kwaad... als je de gevaagse weg ter wereld afdaalt met de oude jeep. Maar de tv-caravaan stopt nooit en we vertrokken. Anita vertrok geen spier. Ze nam haar boek en heeft geen moment haar oog van de bladzijde gehaald... terwijl wij, langs meters diepe afgronden reden... met gevaar voor eigen leven, spectaculaire reisshots aan het maken waren. Anita is dus een bikkel. Het allerlaatste shot dat ze met haar draaide... Dus op de beroemde Pelorio in de braziliaanse stad Salvador de Bahia besloot af in een café, waar een prachtig schilderij aan de muur hing. Anita vond een mooi doek, zei ze. S'avonds zijn geluidsman Bert, cameraman Mark en ik achter haar rug... naar de bar-eigenaar gegaan om het afscheidscadeau van Anita te kopen. De nachtburgemeester had het zelf geschilderd voor de liefde van zijn leven... dus er moest enige overtuigingskracht en een flinke stapel bankbiljetten aan te pas komen om hem mee te krijgen. Maar bij mijn weten hangt het doek nog steeds in Anita's slaapkamer... Daarna heb ik haar jaren niet meer gezien... behalve een première van een feestje in het voorbijgaan. Tot ik bij de KRO ging werken... en we opnieuw samen programma's mochten maken. Ik inmiddels als omhooggewaarde Bobo... en zij als dame van de KRO. Daar maakte ik Anita mee als verbeterde versie van zichzelf. In Memories kon je al zien waarom zij samen met iemand als Patrick Lodiers... de allerbeste Human Interest TV-maker van ons land is. Maar toen Anita programma's over draagmoederschap... demente bejaarden en stervende jonge ouders ging maken... kwam er een dementie bij. De manier waarop ze met psychische patiënten sprak... was al fenomenaal. Maar nooit vergeet ik een gesprek op de bedrand... van een terminale jonge moeder. Die boven in de hemel wilde groeten aan de familie van Anita zou gaan doen. Een gesprek dat me door het weglaten van alle frutsels... in het hart raakte... Dat is misschien de allergrootste verdienste van een talent als ijskonijn, Anita Witsier. Dat ze net als een groot schilder met simpele streken een heel verhaal vertelt. Zonder tierenlantijnen. Vol op ijskonijnen als Bridget Maasland en Anita Witsier. Omdat ze het eigenlijk niet zijn, ze altijd op tijd komen, niet zeuren, zijn voorbereid en nooit zonder reden ergens blijven hangen. Als ik gezelligheid in mijn tuin wilde dan bel ik Bas wel. Goed, dat was uh, de van. Tino, die ik uh, had. Ik zei al aan het begin van deze uitzending... de een is morgenjarig en de ander is vandaagjarig. En diegene die, uh, die vandaagjarig is... die heb ik dus nu aan de telefoon hangen. Dat is René van Kolm. Goeiemorgen, René. Ja, goedemorgen. Ja, uh, wij vonden het uh, leuk om jou ook eventjes uh, er even bij te betrekken. Dus uh, uh, niet zonder een uh, bepaalde reden, want uh, ik uh, weet dat, uh, dat jij en Mick uh, uh, toch, uh, nou ik zou net niet zeggen gezworen kameraden zijn, maar het scheelt niet veel, denk ik. Toch? Nou, ik eh, val wel mee hoor. Wie, wie zit daar tegenover je? Nou, wat denk je? <laughs> nee hoor, mijn allerbeste vriend van Mick. Ja. Zeker, zeker. Heel erg leuk. Nou, wat een verrassing. Komt-ie, hè? Happy, birthday to, to Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy, Happy birthday, dierenne. Happy birthday, birthday to you. Hey Jaap, hadden we het afgesproken dat je mee zou zingen? Nee, nee maar ik denk ik ga wel jonge, even Jongen, jongen, jongen, jonge. dat is echt zo. Ja, ja. Ja, dat moet je niet meer doen. Hoor. Je, hebt een, je hebt een leuke radiostem, maar je moet er niet meer zingen in ieder geval. Ja, ja. Huh? Ik het is heel, heel lief, maar misschien kunnen we een album opnemen met you. Is het Doe maar niet, gaat het allemaal weten. Nee, doe maar niet. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dacht, ja, dank je wel, jongen. Heel leuk. Ja, ik dacht al, wat blijf je nou? Maar je, je zit gewoon te wachten tot het live op de radio kan. Precies, ja. want ja, ik had je vrouw al wat vroeger uh, op, de, op de app. Ja, leuk. Nou, gefeliciteerd, heel leuk, man. Heel lief, jongen. Ja. Lief. Hey, ga ga, ga ervan genieten vandaag. We gaan een klein plaatje voor je draaien ja, daar, daar is uh, René ook op uh, te horen uh, van het album Doors D en andere stukken. Ja? Ja. daar ben jij op te horen geweest, toch? Ja, zeker. Ik heb alle, alle nummers gedrumd. Ja, dat klopt. En, en Mick is morgenjarig, hè? Ja, ja, ja. ja. ja Daar gaan, gaan we het zo ook uh, nog even over hebben. Maar uh, dat is een hele eigen show. Ja, ja. <laughs> <laughs> hij levert altijd uh, de nieuwsbijdrage om half twaalf, dus dat, uh, ja, dat, maar, dat is de reden. Maar uh, ja, we vonden het wel toepasselijk om tijd genoeg erbij uh, te pakken. Vind je dat nou, een goed idee? Ja, dat is absoluut een van mijn liedbondnummers, ja. Oh, ja, dan dan we... hij, heeft, hij heeft tijd genoeg, want hij is nog jong. Maar ik ben 64 morgen en ik heb geen tijd nee. meer. minder ja, dus tijd. Dan gaan we hem even draaien. Hier is uh, Doe maar met Tijd genoeg. Heel leuk, jongens. Dank je wel. Heel lief. Ja, dat is goed. goed. Dag René. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Dance by. Doen. Ik had hem wel openstaan. Ik weet niet wat het is met die schuif. Maar goed, uh, tijd genoeg van Doe Maar. Daarvoor uh, hoorden we de heer van Kolm zelf nog eventjes uh, wat, uh, wat vertellen. Dus dat, uh, nou, hij vond het wel leuk, hoor. Ja, dat geloof ik. Het is een, het, wat dat betreft een heel aparte gozer, want hm. hij houdt eigenlijk helemaal niet zo van aandacht. Hè? Het, is, nee, het is niet nee. iemand die heel graag in de belangstelling staat, zoals ik. Ja. Ik ben daar heel gewoon open en eerlijk in. Ik vind het leuk. Ik ben ja. een beetje extravert. En, ja. en hij is introvert. Ja. Maar hm. dit, vindt hij, dit vond hij wel oké. Okay. Goed, we gaan afsluiten. Dat doen we met Fini Fazzari: Love of Life Live Long. Dat is de titel van het nummer. En daar kwam ooit A.J. volgens mee. Tot aan het nieuws van 11 uur.